18 plus speelbewust. Inmiddels 10 uur geweest. Het Q Music nieuws van nu.nl. Laat liever Goedenavond, Europa komt met zwaar geschud... als president Trump Groenland dreigt in te nemen... en extra importheffingen invoert. Een meerderheid in het Europees parlement... wil dan een handelsblok tegen Amerika. Dat wordt ook wel een handelsbazooka genoemd... en is nog nooit eerder gebruikt. Wat houdt dat dan in? Nou, Dat de EU Amerikaanse goederen, diensten en investeringen... volledig blokkeren. Op donderdag overleggen de Europese regeringsleiders... verder over deze stappen. Tegen een man uit Assen is anderhalf jaar cel geëist... omdat hij zijn ex stalkte, meldt RTV Drenthe. Hij stopte trackers onder haar auto en bedreigde haar. Justitie zegt dat het veel erger had kunnen aflopen, bijvoorbeeld met femicide. Het OM wil dan ook dat de man na de celstraf niet vrijkomt, maar TBS krijgt. Feyenoord-keeper Justin Bijlo heeft zijn transfer definitief te pakken. Hij gaat spelen voor de Italiaanse club Genua... en heeft tot de zomer van 2028 getekend. Bijlo zat al ruim 20 jaar bij Feyenoord. Hij doorliep alle jeugdelftallen. en won acht prijzen met de club, waaronder twee landstitels. Ja, En Oostenrijk is in de ban van Koe Veronica. Want Veronica Lars kan iets wat in duizenden jaren nog nooit is vastgesteld. Maakt me gek. Nou, maak je gek. Let op, Veronica gebruikt stokken, harken en bezems om zich te krabben op plaatsen waar ze niet bij kan. Oh ja. <laughs> ja ja ja. Dat doet ze dan met haar tong. Met haar tong pakt ze dan die stok en ze die harde en zo. En koe. En ze heet Veronica. Ja. Dus Niet schaapje Veronica maar koe Veronica. Nee, en daarmee krassen ze dus ja. op haar rug. Ja. Ja, ja. Uh, ze Sinds daarmee dus de eerste koe bij weet dit ooit is gezien. Ja, zelfs wetenschappers zijn verbaasd en trekt ook de wereldpers. Nu is natuurlijk de vraag: is Veronica zo uitzonderlijk slim? Ja. Of zijn alle koeien zo slim? Goeie vraag. Nou voor <laughs> ja, ja. Nou, Voor Veronicas baasje, nou, die weet het wel. Volgens hem zijn alle koeien even slim. Ja, ja mooi. Dan meet je dat. tijdje ja. van de dinsdag. Ja, dankjewel. Leuk. Het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen wisselen bewolkt en het gaat op zes. Goed, Dan is het een kleine stap naar de verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee uh, files, nog redelijk druk op de weg, uh, van 10 uh, minuten of langer. Die staan allebei op de A50. Os richting Arnhem, tussen Paalgraaf en Bankhoef. 11 minuten en de andere kant op tussen Bankhoef en Maasbrug. Nog eens 10. Dan nog een melding voor de A58. Eindhoven Tilburg, tussen Baterdorp, Brandweg en 2-1. Knooppunt Baterdorp, daar is een ongeluk gebeurd. Moet je nou richting Breda, volgt Den Bosch, Waalwijk... over de A2, A59 en de A27. Dan nog flitsers gezien langs de A7. Den Oever Amsterdam, 28.1, A16, België... Nog de grens Breda, 72,2. En diezelfde A16, Breda-Dordrecht, de hoogte van Prinsenbeek bij 59,0. Vanaf maandag, de Q Top 500 van de 90s. Een week lang met alleen maar parels uit de 90s. Je kan nu stemmen op jouw favorieten. Doe dat via je Dat is al gedaan door Juri, uh, Wesley, Marije, Tom. Ik had uh, Michel net, was nog in de uitzending. Uh, zijn favorietje eigenlijk. Dit heeft er ook op gestemd. Op het uh, volgende nummer uit 1997. Dat is wel grappig. Dit was een van mijn allereerste singeltjes die ik ooit kocht bij de lokale cd-boer. Solid Harmony. En I want you to Want me. Het beste uit de jaren negentig volgens jou. Q Music. En uh, now Rogers en Talk to me with your music. Je mag het inderdaad gaan zeggen. Repeat, Re of niet. Ik heb een uh, nieuw liedje voor je. Van ook nog eens een nieuwe artiest. Ja, ik kende hem nog niet. Jim Gardner. Uh, dus ik even googlen vanmiddag. Hij komt uit Amerika 77 jaar en is een bekende nieuwspresentator. Ja, dat was, <laughs> dat was denk ik niet de James Gardner waar ik nog op zoek was. Ik was namelijk op zoek naar Jim van Hoof. Die komt uit Berkel en Schop. Dat is eigenlijk heel wat anders. Uh, die noemt zichzelf ook dus James Gardner. Ik denk dat hij dat niet gegoogeld heeft toen hij zijn artiestenaam koos. Maar goed, het gaat niet om zijn artiestenaam. Het gaat erom wat je van zijn nieuwe liedje vindt. En dat nummer heet Better Man. Als je hem leuk vindt, stuur een repeat. Vind je niks, dan stuur je niet. Met een bericht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 Carter en Better Man met your Music. Repeat. Repeat. Of niet. Als je al vraagt, waarom zit je nou zo te lachen? Ja, die liedjes van tegenwoordig zijn zo extreem kort. Dus wij zijn alle, zeg maar, nietjes en repeatjes zijn we bij elkaar aan het gooien. Maar dat geeft achter dus de schermen zoveel Stress, dat... Maar er is één iemand die gisteren is. die zei... Oh, er komt ook nog een berichtje binnen van Koen. En er komt ook nog... Ja, ik zeg, ik heb nog 10 seconden. Dat nummer loopt af. Nou, goed. De vraag is dus, wat vind je ervan? Repeat niet. Uh, ik ga even kijken, hoor, wat er allemaal binnenkomt. Ruud, die zegt, voor de twijfel, repeatje. Repeatje voor Chantal. Een nietje voor Nick. Repeat voor Dominique. Een repeatje voor uh, Hieke. Uh, Berit, die, uh, die, uh, die uh, zegt een repeatje. Ook een repeatje voor mij zegt Sarah. Ik denk dat hij een hele grote hit kan worden. En uh, Kian, die uh, zegt nog... Uh, oh, die zegt verdere fijne show, Lars. Nou, dankjewel. Uh, <laughs> Even kijken qua audioberichtjes wat er allemaal binnen is gekomen. Ja, sorry, het is allemaal zo kort. Ik, heb, ik, ik schraap het nu bij elkaar, daar gaan we. Een dikke vette repeat. Je hoort bij de eerste paar noten en zinnen al... dat dit een superlekker nummer is is. Leg. Nee. Kijk die net een docein. Nou, ik vind hem leuk, Dus uh, voor mij een repeatje. Voor mij een nietje. Wat een zoet zoetsappig nummer. Hé hey, Lars. Hey Voor mij een repeat. Alright. En dan nog een berichtje van Dennis die zegt repeat. Ja, ik ga dit toch niet voorlezen. echt, komt dit nou echt binnen? Re ja. Nou, Dennis zegt repeat. Lekker nummer, wat een geile stem. Eh. Uh, <laughs> goed. Het is hakjes over de sloot. Hij is wel door uh, naar de volgende ronde. Ronde nummer 6, Morgenmiddag kwart voor vier. Bij grote vriend en collega Wim van Helden. Zometeen Ray. Where's my husband? Komt eraan. En eerst Vice En Everjack. Dit is Hey. Thank you. I see the look in your face. Telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it. Don't you know you've got it all. Hey, what you got? husband is coming.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 Baby. Gisteravond was de avond natuurlijk van het Noorderlicht. Ja, volgens mij heeft gisteravond heel Nederland het Noorderlicht van zijn bucketlist af kunnen strepen. Daar nou hebben wij met de avondshow dat gisteren ook geprobeerd. We zijn ook even naar buiten gegaan. Alleen, ja, ik denk dat het wat te laat was. We gingen om half twaalf naar buiten en hier in Amsterdam was echt niks meer te zien. Uh, gewoon niks. Gewoon geen Noorderlicht, nog niet eens een streepje. Uh, dus uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het schijnt vanavond weer zo te zijn... Uh, dat je kans maakt om het noorderlicht te zien buiten. Dus wij gaan niet over een uur. We gaan dus zometeen alweer naar buiten... om maar even te checken of het noorderlicht ook daadwerkelijk uh, aan de hemel uh, te zien is. Als je nu uh, zit te luisteren en je hebt het noorderlicht al gezien... en je hebt er een fotootje van gemaakt. Niet van gisteren, gewoon even een fotootje van vandaag, van net. Um, of je bent onderweg naar een plek waar je dat goed kan zien. Meld je even en uh, doe dat met een berichtje in de Cube Music App. En ook somber, 12 to 12, kom eraan.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 We hebben het even professioneel aangepakt. Geen halve maatregelen. We gaan zo meteen op zoek naar het noorderlicht. Ik heb de Aurora-app gedownload. En die app die vertelt je hoe grote kans is om het noordenlicht te zien. Uh, de KP-index, ja, ik zeg maar ook niks, maar ik heb het even opgezocht. Die moet uh, minimaal 6 zijn, is nu 7. Dus dat is een uh, goed teken. En de kans volgens de app dat je het kan zien vanavond is 37 procent. We gaan het zo meteen even checken. Ook somber komt eraan. You Maestro Larsie, wat is dat koud buiten zeg? Op Noorderlichtjacht. Gisteravond uh, hebben we het ook geprobeerd. Het Noorderlicht te spotten met de avondshow. Dat is toen uh, niet gelukt. Maar uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Vanavond opnieuw kans om het Noorderlicht te spotten. Hopen berichten in de Q-Music-app. Ook met foto's van mensen die het al hebben gezien. Uh, nou moet ik wel zeggen: de tendens is ook een beetje in de app. Je bent te laat. Dat. Uh... Ja, eigenlijk de story of my life. Uh, maar goed, we gaan eventjes naar uh, Romy van de redactie... mijn rechterhand van het radioprogramma. Die heb ik uh, het dak van Q-Music opgestuurd. Romy, jij staat op het dakterras. Ja, klopt. En echt met gevaar voor eigen leven. Oh, hoezo? Ja, het is hier uh, heel glad. Ik ging echt bijna onderuit. Net. Kijk je uit, kijk je maar goed. uit. goed. Ja. Ja, ik kijk uit, ik kijk okay. uit. Maar ik sta er. Ja? Um, en uh, nou, ik heb mijn camera erbij gepakt. Want oh, het ja. beste is dus om door je camera heen te kijken. En dan, ja, met een uh, sluimertijd. Dus dat sluiter, dan nachtstand, sluiter, sluiter, een foto sluiter. een sluiter, met thee. Oh ja, ja, precies. En dan een foto te maken. En dan zou dat noorderlicht beter ja, zichtbaar, zichtbaar moeten, moeten zijn. zijn. Ja, nou, doe maar eventjes. Maar... Oh. Ja, ik zit wel weer eventjes... Ik, ik kijk naar het noorden, want het is natuurlijk gewoon licht. Ja? Uh, en ik maak wat foto's en ja, ik zie niks, denk ik. Ja, ik zie... Dan ben ik aan het inzoomen en dan denk ik, ja, zie ik daarna nou wat groens? Nee. Nee, het is toch de lamp van de buurman? Ik, ik denk dat we weer pech ja. hebben. Hey, Ook hoe kan het Ook een beetje nou? bewolking. Maar zijn er nou echt weer te laat dan? Hoe kan het nou? Maar hoe kan het nou dat het in heel Nederland nee? te zien is... Ja. en dat het hier niet... Misschien eerst één grote prank, dat, dat het, om ons in de zeik te nemen, dat het gewoon niet bestaat, dat het ja. helemaal niet is. <lacht> nou, ja, uh, oké, okay. nou, nee, ja, ja. Dus ja, we kunnen concluderen, we, we hebben niet, uh, het is gewoon niet te zien, het is gewoon klaar. Nee, het is echt, nee, nee, nee ik nou. zie echt niks. Wat een deceptie. wat, nee. een, uh, wat een, domper dit. Nou goed, uh, ja, dan toch maar een reisje naar laplapboeken, lap, zit er niks anders op. Robie, kom maar van dat dak af. Ja, ik kom eraan. Tot zo. De hele dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesheest. Laat alles los, even tijd voor je zet. Oh ja, Demi staat op de afsluitduik en die ziet het heel duidelijk. Ja, ja. nog weer de nachtdienst door. Of heb je bakken met huiswerk? Lars helpt je lachend er doorheen. Ja, dat is van Bruno Mars, I Just Miked. Lekker liedje, komt eraan naar Martin Gerricks en Lauw. maximum? You better. better. with You. You're hoe leuker er die wordt. De deal van de Bruno Mars X-Alarm schijf I Just Might bij Q-Music. Ondertussen heb ik even een blik in de Q-Music app. Daar zie ik een berichtje binnenkomen van Martijn. En Martijn die vraagt, is het al tijd voor Knok tegen de Klok? Hold your horses, Martijn. Een nieuwe ronde Knok tegen de Klok komt eraan. Aanmelden kan. Naar Kensington. Dit is War. So, cut my and pull my arms. In. Oh, for but no surprise. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Nee, ik denk dat Nathalie nog op het toilet zit. Het nieuws komt er wel aan, uh, hoop ik... Moeten we even gaan checken waar ze is? Moeten we dat even gaan... Nou goed, wij gaan zo even checken waar... Of ze niet is gestruikeld ergens. Dat is me... maar nu een reintje. We liggen met een gebroken best op de gang. Nou, we gaan het even checken. En ook een nieuwe ronde. Knok tegen de klok komt eraan. En daar hoef je eigenlijk maar één keer een ding te doen. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Op tijd stop roepen. Maak je kans op een lekker geldbedrag. Heb je zin om mee te spelen? Stuur dan nu het woord klok. Nu het woord klok. En doe dat met een berichtje in de q <kip Dutch>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 Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij -ontsteking. Gebruik de nieuwe neusspray bij holteontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. Check sportcity.nl Nu bij IKEA misschien wel onze bestal aanbieding.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 Zoals AHA Pasta Saus voor 1,45. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Yeah.